Leemans Peters met het NOS Journaal. In Spanje is het afgelopen etmaal het laagste aantal doden gemeld sinds 18 maart. Er kwamen 164 doden bij. De afgelopen dagen lag dat aantal telkens rond de 300. Spanje is al 50 dagen in lockdown. Sinds een aantal dagen zijn er wel versoepelingen. Zo mocht deze week al een kind met één ouder even naar buiten. En sinds gisteren mag er ook buiten gesport of gewandeld worden. Maar dan wel in leeftijdsgroepen verdeeld over de dag. Partijleider Henk Krol van 50 Plus verlaat de partij en richt een nieuwe beweging op. De Partij voor de Toekomst. Reden voor zijn vertrek is het conflict van de afgelopen weken over de rol van partijvoorzitter Dales binnen de partij. In de afscheidsbrief zegt Krol dat het in de partij niet meer om de leden gaat, maar om ego's. En daar zouden ook te veel baantjesjagers in 50 Plus zitten. Het Kamerlid van Cota Arissen gaat met Krol mee naar de nieuwe partij. Beiden houden wel hun huidige zetel in de Tweede Kamer. Rusland heeft opnieuw een record aantal nieuwe coronapatiënten gemeld, 10.633. In totaal zijn er in Rusland 1280 mensen gestorven aan het virus. Experts denken dat dat aantal vele malen hoger is omdat er niet genoeg zou worden getest. In het verre noordoosten van het land zijn 3000 tot 10.000 medewerkers van een energiecentrale positief getest. En ook zouden naar schatting 125.000 mensen in de hoofdstad Moskou besmet zijn geraakt. Op Schiphol Plaza zijn gisteravond laat drie tieners aangehouden wegens verboden wapenbezit. De, de marechaussee hield de jongens van 13, 14 en 16 jaar aan na een melding van diefstal in een supermarkt. Bij het fouilleren bleek dat ze messen bij zich hadden. Omdat de luchthaven is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, mag de marechaussee daar altijd fouilleren. De drie moeten vandaag een verklaring afleggen. Het weer. Wolkenvelden met lokaal nog een bui. Vanmiddag breekt de zon vaker door en dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen ongeveer hetzelfde. Vanaf dinsdag meer zon en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Een ware inschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden, en het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 Want ja, we moesten allemaal uh, toch het liefst thuis blijven. Alhoewel er genoeg mensen waren die uh, drie kwartier in de rij hebben voor uh, Oranje Bol. Ja, je moet er wat voor over hebben voor die heerlijke Oranje Bosse Bol, om het maar zo te noemen. Zie je hem, Zandvoort? Het is tijd voor een beetje vrolijkheid. Terug in de tijd aan de jaren 30, 40, 50, 60, aan de jaren 70. En natuurlijk als opening hoor u Louis Davids met weet je nog wel oudje. Een opname 1928. En de volgende artiest is Max van Praag, geboren in Amsterdam op 24 juni 1913... en overleden in Hilversum op 10 juni 1991. Was een Nederlandse zanger die vooral in de jaren 50 een aantal grote successen boekte. En tijdens de Tweede, Tweede Wereldoorlog moest Van Praag onderduiken als gevolg van zijn Joodse afkomst. Hij scoorde veel hits in de jaren 50, waaronder als ik eenmaal met mijn fietsbel bel... en daar zijn de appeltjes van oranje weer... En van Praag vormde in die tijd samen met Willy Alberti het duo de straatzangers. En u hoort hem nu samen met Willy Alberti, Max van Praag en Willy Alberti met Als de Zuidwester loeit. Als de. Janette van Zutphen met mijn hart is als een bloementuin. En daarvoor Gladys en uh, Helenora Stars met waar is al je liefde gebleven. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort in een tijd dat het best wel uh, vervelend is allemaal. Coronatijd, dat betekent anderhalve meter afstand houden. Geen handen schudden, hoe onpersoonlijk dat ook is als je jezelf voorstelt aan iemand. Ik vind het al althans erg onpersoonlijk om dan maar gewoon je naam te roepen. Hallo, ik ben uh, Mario. Maar ja, helaas moet het in deze tijd. De supermarkten verplicht een winkelwagentje... een anderhalve meter afstand houden. Het wordt gelukkig al minder. De intensive care opnames zijn flink gedaald... tot onder de honderd. Dus laten we hopen dat het langzaam... langzaam allemaal verdwijnt... dat we weer het normale leven kunnen beginnen. Voortzetten, moet ik eigenlijk zeggen. Want ja, ook gisteren Koningsdag... het was natuurlijk woningsdag omgekeerd... omdat we eigenlijk gewoon thuis moesten blijven. Of gewoon in de tuin moesten gaan zitten. Of op het balkon natuurlijk. Een privé... Uh, ja, een feestje vieren op de koning, die 53, 53 was hij of 56. In ieder geval, ja, ik, uh, ik, uh, ik doe altijd 10 dingen tegelijk... dus uh, ik heb wel naar zijn toespraak geluisterd... samen met zijn dochters en uh, Maxima. Het was mooi gesproken en uh, ja, hij steekt ons weer een hart onder de riem. En ja, we moeten allemaal, uh, hè, ja, allemaal thuis blijven. Geen leuke verjaardagen, ik ben uh, aanstaande vrijdagjarig... en uh, ik zou het allemaal vieren in de psychodoom... met uh, pak en beet 15.000 mensen. Niet dat ik dan uh, de Zigodome heb afgehuurd natuurlijk, maar ik moest daar werken. En dan was dat samen met uh, een paar bekende artiesten, zoals Tino Martin. Maar helaas, het gaat niet door. Dus uh, ja, het is allemaal een beetje karig dit jaar. We gaan laten hopen dat het toch wel een beetje een mooie zomer gaat worden. Dat we straks toch ook weer naar het strand mogen. Want ja, we wonen in Zandvoort, dus moeten we natuurlijk ook kunnen genieten van het strand. We gaan doen met muziek, want daarvoor zit u aan uw radio gekluisterd. Zandvoort uit Zandvoort, een reisje terug in de tijd met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Wat dacht u nu van Fransje, leutelisbet, bij ons thuis is het altijd zonneschijn.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 Ik heb het nou en toe maar niet kunnen begrijpen waarom er zoveel duizend mensen kijken gaan. De mensen vinden het geweldig een tractatie, te zien hoe ze me kan er ongelukkig slaan. Je doel je vader twee knaken moeten schokken, voordat hij een concertgebouw naar binnen mocht. Hij zei ik moet ze van dicht bij elkaar zien knokken en hebben plaats plaatsje bij het podium gezocht.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 eens twee hele naakte gozers op het schavotje. Ik schrok me mottig meid dan zei tot dat pa verrek. Had jij me dat niet van tevoren kunnen zeggen? Ik zat te beven met een kleurten in mijn nek. Ze kregen handschoenen van leer. Anderle jatte. Zegt tegen vader Jan. Ze slaan mekant op beurs. Nee, zei die ouwe, die twee zijn niet veel bijzonders. Die slaan niet hardmoeder, Dat zijn maar amateurs. Ze stongen even bij elkaar. In de positie. De scheidsrechter die vloot.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 Zijn ogen zaten dicht. Toch gaf die Effegaal, die anderen nog een dofslag. Daar kwam een klein bloed uit zijn gezicht. In eenen sloeg die Amsterdammer achterover. Ze gongen hard op tellen. Eén, twee, drie, vier, vijf. Bij zes stond die verachter dadelijk op zijn poten en gaf die negen een urt op zijn onderlaag. Ik zeg ik ga eruit.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 Ik zeg, oude 6 laat nou maar moet je aan mij daar brengen. Ik heb van jullie sport dan geen verstand misschien. Maar ik ga net zo lief een avondje naar Flora. Ga jij maar boksen hoor, maar mij niet meer gezien. Als morgens de zon verschijnt. En het ouderen wil weer verdwijnt. Zijn de Arona Stars met Alpengloed. En daarvoor Louis Davids met de bokswedstrijd. En de volgende formatie zijn de Heikrekels. Nederlands Dansorkest uit Gelderop uh, met uh, Wim van Gennep als zanger. Hun bekendste hit was... Uh, waarom heb jij mij laten staan? En je bent voor mij alleen. En ik wil alleen maar van je houden. En ik heb voor u een andere plaat uitgekozen. De Heikrekels met Pak de Buurtbus, Tante Sjaan. Het hele busje, dat is een wonder. alle 60 bussen horen er weer bij, maar ook de jij die kan zonder. Geen handen met de duurste kaart of wacht.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 Op een oude grommer reed ik heel alleen voor een fijn weekend naar het plateland. Na heel veel regen werd de zon verscheen, zag ik een meisje liftend aan de kant. Wel tot voeding strekt Maar dat is dan ook alles wat ze biedt Andijvie is voor mij geen lustobject Misschien doet dit betoog u wat verdriet Maar ja, ook deze vogel is gebekt En als zij zijn opinie vrij mag fluiten Dan leidt dat wel eens tot een schokaffect U mag nog de waarheidsdrang niet stuiten U hoort dus nu het koele intellect in plaats van een romantisch tweet tweet tweet. Anne Davy is voor mij geen lustobject. Zij heeft de kleur van stoffig malachiet. Is slijmerig en week en lang gerekt. Ik moet me scherp en realistisch uiten. Gezien de weerzin die ze bij me wekt. Of kunnen vele mensen er niet buiten? Jawel, ik heb dit feit met zorg gecheckt. Wat mij betreft, ik zeg het expliciet.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 Hello. Oh de kazerne kwam toen zij me de toerier. Jij je burger die juist en kom dan maar hier Hij gaf me toen van Ammarant de, de hele nacht op Maar toen ik morgen wakker werd, toen slaapte ik een kreet Oversjan oh, Ze hebben me toch nog getolen Oversjan oh, Ze hebben me schoenen gepikt Mijn poesie zijn verdwenen Nou zie je mijn boot benen Ze hebben het in de sectie op mij gepikt Mijn onderbroek met die was ik al dame kwijt. Verdwenen is mijn eerste bliks in hele korte tijd. Mijn broodzak en mijn kwetsie en goed in alle twee. En het is vandaag een oefening met brood en komt die mee. Oh, Serge Jan, ze hebben me zonken gestolen. Oh, Serge Jan, ze hebben me schoenen gepikt. Mijn bloed is vrij verlenen, nou zien ze me bloot te Ze hebben het in de tekst op mij gemiddeld. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ik verzocht vandaag als er geblazen wordt dat ik in mijn burgerpak niet ga op het kom niet rafond. Sergeant, me uit de brand, want daar is iets voor En maak me dan naar kamerwacht en hou ik mag mijn dijk. O, Sergeant, ze hebben mijn sokken gestolen. O, Sergeant, ze hebben me schoenen mijn schoenen getikt. Mijn voet is zijn verdwenen, nou zien ze mijn bloote benen. Ze hebben een intersectie op mij gemikt. Heb me niet niet als want maar watlik gepikt. Toch zelfs de beter uit mijn kuit en op de kop geneemd Als dat je dan niet dan was, dan dat niet dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan Ze hebben dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan mijn dan dan Van Kees Pruis met Sergeant. Ze hebben mijn sokken gestolen. En daarvoor avondmuziek van Dr. Anders P. met Andijvie. U luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort. Lokale oproep vanuit de badplaats Zandvoort. Met iedere dinsdagochtend van 11 tot 12. Uh, reis je terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we met alleen maar mooie oud-Hondlandstalige muziek. Zo dus ook het volgende duo. Gert en Hermine Timmerman. Jarenlange Nederlands artiestenduo's werden vooral bekend... door het nummer Shalalali, Shalalala, De Duiven op de Dam in Amsterdam natuurlijk. En Gert Timmerman had al een carrière als zanger gemaakt... met Ik heb eerbied voor jouw grijze haren... van auteur en componist Bobbeja Schoepen. En toen hij in 1963 een duo vormde met zangeres Hermien van der Weijden... met wie hij in dat jaar ook in het huwelijk trad... en het duo had in de jaren 60 veel succes en vanaf de jaren 70. Toen, uh, to, uh, toen ze zich tot het christendom bekeren... hebben ze jarenlang voornamelijk religieus getint repertoire uitgebracht. En Van Koot en de Bie maakten een parodie... op het, uh, op het uh, van hen via het kosmelduo De Positivo's. En u hoort ze nu met een mooi nummer. Gert en Hermien Immerman met als tranen diamanten zouden wezen. Als tranen diamanten zouden wezen. Als tranen... Amanten zouden zijn, dan zouden alle straten heel de aarde, die zal flonkeren van al de tranen die vergolden zijn. Ieder mens huilt wel eens op zijn tijd.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 De aarde die zal blonkren van al de kroon die vergoten zijn. Als je heilen moet schamen je dan niet? Dat vroeg aflaat, Het leven niet zonder tranen gaat.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 Met wat moet ik het maken? Dat gaatje, dat gaatje. Met wat zal ik het maken? Dat gaatje, dat gaatje. Met een takkie hier, Doris. Dood gewoon een takkie. Een takkie hier, Doris. Een, een takkie, een tak. Met een Hoe maak je nou met een emmer met een takkie?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 Zich? Moet je die bijl zien? Die bijl is niet scherp. is een heel oude hakpijl. Die bijl is niet scherp, niet scherp, hij is wat. Zeg dan die hakbijl, kom gaan we nou slijpen. Je moet hem gaan slijpen. Kom, wees nou eens vlot. Vlot, ja, het is niet kwestie van vlot, weet je.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 Ik en dat je lot gaat in met